Even kunnen. Goedenavond. Morgenochtend om 6 uur Dan geldt in bijna het hele land code Oranje, de ene hoogste waarschuwing. Er wordt een enorm pak sneeuw verwacht en meer wind, waardoor het zicht slecht wordt en de sneeuw kan ophopen. Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken als het kan. Ja, de wegen kunnen onbegaanbaar worden. Twee tieners die in Schiedam werden opgepakt na de dood van een man... die zijn weer vrijgelaten. Volgens de politie hebben ze er niks mee te maken. Een man van 60 kwam gisteren om het leven na mishandeling... bij een metrohalte. En nog veel onduidelijk. Er wordt gezegd dat er ruzie was over een sneeuwballengevecht. Ook andere landen in Europa worstelen met de kou en de sneeuw. In Frankrijk daar zijn vijf mensen om het leven gekomen bij verkeersongelukken. In Engeland en Schotland daar zijn honderden scholen dicht. In het noorden van Zweden gaan ze richting de min 30. En voetbalclub SC Heerenveen kan naar huis. Ja, ze waren door het winterweer gestrand in Noord-Spanje. Ze waren daar op trainingskamp. Maar de selectie keert morgen met een speciale chartervlucht terug naar Nederland. En dan zijn ze op tijd terug voor zondag, want dan spelen ze tegen Feyenoord. Het weer. Pas op, het kan glad zijn. Langs de kust is nu nog kans op sneeuw, bij verder bijna overal droog, maar daar stilte voor de storm, want komende nacht en morgenochtend krijgen we heel veel sneeuw. Morgen dus code oranje gekke opmerking misschien, maar we hebben een droomspits vandaag. Er staat helemaal niks aan files. Twee vertragingen langer dan 10 minuten op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Komt door de grenscontroles. 2 kilometer 14 minuten en 11 minuten op de A15. Ridderkerk richting oost tussen havens 4.5200 en pothof 3 kilometer. Q-music. Verschuren. En de q van dinsdag. Monsters of Man Little Talk. Zometeen naar YouGel, Calani en Home. Dit is Think of Me...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 Google, Kelani en Deckholm, think of me back your music. Vijf over 6. Goede avond. Goede avond. Goede Goedenavond. Het begin van de avond van dinsdag 6 januari 2026. Gefeliciteerd nog. Met mijn moeder. Ja! Sorry, ja. Ik dacht maar feliciteer me mee. En mijn moeder is 79 geworden. Ja, je Valk is vandaag jarig. Ja, in uh, goede gezondheid. Leuk hè, ben ik echt blij mee. Ze gaat niet vieren vanavond, denk ik, toch? Want nee, de hele vakantie, of, de hele vakantie, de, uh, alle visite heeft afgebeeld. Ja, afgebeeld, afgebeld, hoor. Dat dus is heel voor, verdrietig. Ja, ja, ja. Nou, to, ik hoop dat het toch een fijne avond heeft. Ja, tuurlijk ja, wel. Het ja. is dus verder de avond dat iedereen een antivriesdeken op de voorruit kan gaan leggen. Want mocht je dan morgen de weg op moeten, dan kun je die zo hopsa van je auto aftrekken. En de avond. U hoorde hem al dat uh, Mattie Valk nog even te gast is in uh, de Q-middag. Jij slaat hier vlak bij de Q-studio vandaag. Zeker. Ik ga zo meteen even lekker richting het uh, hotel. Ga ik even lekker wat eten. Het is namelijk een, een uh, heel lekker restaurant bij het hotel. Mm. Dus, uh, en dan hou ik natuurlijk wel gewoon mijn ritme aan. Dus ik hoop rond een uurtje of negen wel gewoon ten bedden te gaan. Oh, lekker slapen. lekker slapen. Ja. En dan moet ik morgenochtend iets later opstaan. Want ik slaap naast de studio. Dus het wordt een heerlijke oh, nacht. uitslapen. Echt heerlijk. Houdt het ja. restaurant wel een beetje heel? Hou het restaurant heel? Ja. ja. Ik weet niet of je nog een broodroze tegenkomt vanavond. Ja, het is zo flauw. Dit is zo'n ja. lekker verhaal. Ja, jij, ja, was, okay. uh, jij was. Uh, nou, wanneer was het? Was het oktober dat jij al even ja. zo op vakantie was? Ja, klopt. Eetje? Jij was in een je eentje op vakantie en uh, jij was uh, naar de VAE, de Verenigde Arabische Emiraten. En um, wij hebben jouw, uh, jouw volksvakantievlogs vakantievlogs uitgezonden in de middagshow. Ja. En op dag twee al heb jij bijna een hotel laten afvikken. Nou kijk, ik kwam aan... Zoals het is het zocht... lekker als Mattie in het begin met nou kijk'. Dan, dan, dan moet er iets gecorrigeerd worden, maar er zit er wel een kern van waarheid in. Ik kwam aan, ik had een, ik had een, een nachtvlug gehad. Ik kwam aan ochtends rond een uurtje of zeven. Dan kan je hotelkamer nog niet in. Maar ja, je bent wel een beetje. Je komt een beetje krokant het vliegtuig uit ja. toch? Dus je ja. moet even je kop erbij houden. Je bent in een ander land. Je hebt in één keer 30 graden op je en toen kwam ik bij de incheckbalie. Toen zei ik, is misschien mijn hotelkamer al klaar? Toen zeiden ze, nee, dat kan niet. Maar je kan al wel vast ontbijten. Lekker, dat is fijn nog niemand in die hele ontbijtzaal. En ik denk, nou, dit is best wel lekker. Prachtig buffet. Kunnen ze goed in Abu Dhabi? Echt van alles wat. En ik zie in de hoek zo'n broodrooster staan. En dat is zo'n broodrooster. Dan leg je twee van die witte bammetjes op zo'n lopend bandje. Ja, en dan is je brood zeg maar, een lang weekend weg. Want dat duurt <lacht> zo ongelofelijk lang... voordat die boterhammen er dan weer uitkomen. Ja. En negen van de tien keer moeten ze dan nog een keer... Dus nou, ik leg die boterhammetjes erop. En ik denk, nou, ondertussen kan ik even kijken... wat er nog meer te halen is bij dit fantastische buffet. Moet bij worden gezegd, ik was half slaapdronken natuurlijk. <lacht> dus ik, eh, ik, ik sta een beetje ananasjes te scheppen. En ik denk, wat hebben ze hier allemaal voor lekkers? En ik kijk achter mij. En ik zie drie koks uit de keuken naar dat broodroosetje rennen. Want dat staat... Volledig in de fik. Dit is toch ongelooflijk? Was dat boterhammetje. Was zeg maar. in het achterste gedeelte van dat machientje blijven hangen. Ja, en de vlammen die kwamen eruit. En toen dacht ik. Oké, okay, ga ik nu als een soort van pier om aan, snel naar buiten. en doe ik alsof ik nergens van wist. Nee, ik ben er naartoe gegaan. en ik heb gewoon gezegd. sorry, sorry. En het is. ja, het is net goed gekomen. want ze hebben de stekker uit het, het broodrooster uh, getrokken. Ja. En toen kwam alles goed. Maar ja, ik had bijna gewoon het hele hotel in de fik gezet. Ik ben zo blij dat jij morgenochtend geen ontbijt gaat halen bij de hotel. Ja, ja daar moet, ja. ja, ja. ja, moet echt blij mee zijn. moet eh, echt blij mee zijn. Ik stuur jou gewoon nu die kant, want anders wordt het veel te laat vanavond. Ja, helemaal goed. Hey, veel plezier morgen vroeg. Dankjewel, joh. Jij weet er dus sowieso. Jazeker. Dat is een fijn gegeven. Morgen ja. 6 uur is valt in ieder geval op de radio. 6 uur sharp. Zijn we er. Slaap lekker. Dankjewel, joh. Slopte meteen Bellen met Boy. Hij is bezig met sneeuwscheppen op Schiphol.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 It will carry on, barley safe to the shore. Oh. Oh. Oh. There's an old voice in my head that's.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 Safe to show. Uh, don't, don't listen to.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 your dream is ik Afrojack, Halo Black, In My World. In de middagshow van dinsdag, het is 6 januari 2026. Morgen dan wordt het behoorlijk pittig op de weg. Het gaat flink sneeuwen vanavond, er komt een sneeuwfront onze kant op. Hou er dus rekening mee als je morgen de weg op moet. Het advies is om thuis te werken. Ja, die die werkt ook door op Schiphol. Vandaag een hoop een gedoe daar ook, even. Ja, net als gisteren zijn daar vandaag weer honderden vluchten geschrapt. Er staat daar dus bomvol met gestrande reizigers. Het is zo druk dat de luchthaven nu omroept... dat mensen weg moeten gaan als hun vlucht geannuleerd is. Nou, een vriend van mij die probeert nu thuis te komen. Die is op New York JFK Airport op dit moment. en Zijn vlucht van tien voor half tien lokale tijd is nu ook geannuleerd. Dus die gaat ook een beetje kijken, een beetje kijken hoe, die, hoe die weer thuis komt. Maar kijk, ze zijn natuurlijk met man en macht aan het werken... Op Schiphol, om te zorgen dat je, als je moet vliegen, toch nog van A naar B komt. Ik heb een geweldig bericht gekregen van Boy. Boy, goeie avond. Hoi, Robin. Jij doet iets gaafs. Uh, ja, jij zegt het. Nou, dit ziet er toch super indrukwekkend uit? Het is, uh, het is mooi om eraan uh, aan te mogen bijdragen, inderdaad. Jij werkt uh, op luchthaven Schiphol met de sneeuwvloot. Ja, klopt. En uh, dan uh, moet je even uitleggen wat de sneeuwvloot is. Want ik heb hier de foto voor mijn neus. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... Hoe, sneeuwvloot, doe je dan? Nou, wij doen eigenlijk hetzelfde wat Rijkswaterstaat doet op de, op de weg met die grote sneeuwschuivers. Uh, dat doen wij op, uh, op het vliegveld, op, uh, op Schiphol. Uh, wij rijden met uh, grote vrachtwagens uh, met uh, van die sneeuwschuivers aan de voorzijde. Uh, en dan kan je bedenken dat zo'n baan natuurlijk hartstikke breed is... omdat er een vliegtuig op moet uh, kunnen starten oh, en, ja. uh, en landen. Ja. Uh, dus daar rijden nou ja, soms wel acht vrachtwagens naast elkaar... Uh, om uh, de start- en landingsbanen sneeuwvrij te maken. En wat is jouw rol dan in deze vloot? Uh, ik ben in het uh, dagelijks leven, als het niet sneeuwt, uh, ben ik uh, beurtcontroller. Uh, dus uh, ben ik uh, met uh, vogels bezig. Maar op het moment dat er sneeuw valt... dan uh, begeleiden wij de sneeuwvloot. Dus ik rijd voor de sneeuwvloot... Uh, en ik houd contact met de toren. Boy, dit is toch een waanzinnige job die jij hebt? Ja, ik, uh, ik vind van wel. En uh, ja, niet veel mensen kunnen zeggen dat ze dit doen. Maar is iedere bird controller ook automatisch iemand die de sneeuwvloot leidt? Uh, ja, op, uh, op, de, op de luchthaven wel. Uh, we hebben allemaal specifieke taken. En op het moment dat er sneeuw valt, dan uh, doet Beurt Control uh, de sneeuwvloot begeleiden. En heel eerlijk, het is natuurlijk voor heel veel mensen heel vervelend dat er heel veel sneeuw valt. En uh, zeker als je vlucht gecanceld is, is, het natuurlijk gewoon kloten met de hoofdletter K. Zit jij uh, likkerbaardend te kijken op dagen als vandaag naar de weersvoorspelling? Dat je denkt, oh, ik mag weer. Want dit gebeurt niet, niet zo vaak, kan ik me voorstellen. Stiekem wel. Stiekem uh, heb ik uh, de afgelopen twee weken het weer in de gaten gehouden... en uh, hoopte ik stiekem uh, dat, het, uh, dat dit zou gebeuren, ja. En hoe ziet jouw schema eruit deze dagen? Um, ik uh, heb nu uh, de afgelopen zes dagen uh, twaalf uur dienst uh, gedraaid. Twaalf uur achter elkaar? Twaalf uur achter elkaar, ja. En dan is het dus uh, gewoon vrachtwagentjes aansturen... dan weer terug naar een soort van basis, dan even wachten... en dan weer opnieuw die vrachtwagentjes aansturen? Uh, ja, dat klopt. Uh, nou stuur ik de vrachtwagen zelf niet aan. Uh, dat doet de coördinator van de ja. Sneeuwvloot. Ja, Daar ja. heb ik uh, contact mee. Ik doe enkel de aanvragen uh, naar, naar de verkeerstoren. Ja, precies naar dus, de verkeerstoren uh, toe. Ja. Ja. ja, boy, ik vind het een fascinerend verhaal. En wat, nogmaals, wat een stoere job, man, dit. Wat een goed verhaal op verjaardagen ook, toch? Birdcontroller, Ansir is al gaaf. Maar dit is natuurlijk helemaal mooi. Ja, klopt. Moet ik je dan nu veel plezier wensen of veel succes of allebei? Ja, allebei. Veel succes en veel plezier. Dankjewel. Dag, Doei, doei. En het Camille Cabello, señorita. Ah. Ah. <laughs> en je heeft hier een, een mooie wekpot met nootjes staan. En pinda's met chocolade daaromheen. De middagnoten. De middagnoten zijn dat. En uh, af en toe wordt er een nootje gekraakt. En dat gaat dan zo uh, met het handje. Wordt dat bij jou uh, naar binnen geschoven door jezelf? <laughs> En dan opeens denk je: oh, wacht, ik maak ook nog een radioprogramma. Ik moet even weten wat zo in nieuws zit. Vergeet het steeds. Ja, zo lekker aan het keuvelen tijdens seniorieten van Sjommin in zijn kabinet KB dat je bijna vergeten was. Maar gelukkig, we weten wat erin zit. Zometeen om half zeven in Nou, natuurlijk heb ik het laatste sneeuwnieuws. En ja, dit is toch wel een dingetje. Op meerdere plekken is het strooizout bijna op. En de nieuwe top 40 dit komt eraan met Somber.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 en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. ook voor de voorwaarden. Promovendum. verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedenavond het is half zeven. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmijs. Ja, het is uh, gek om te vertellen, maar uh, er staat eigenlijk helemaal niks. Er is één file op de A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Beek en Duitsland. 8 kilometer is, uh, nee, 8 minuten is je vertraging. 1 kilometer lang is je file. Maar dan, op dit moment, vooral langs de kust een sneeuwbuitje. Vannacht komt er veel sneeuw onze kant op. Morgen vroeg een flink pak sneeuw, daarom geldt code oranje. Daar ga je ook rekening van last van krijgen als je de weg op gaat. Met andere woorden, tijd voor... Ho, oh, er vallen weer dikke vlokken. Vannacht zeker. Dus je zit nu flink te mokken. Maar opgelet nu allemaal. Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournaal. Met Eefje Kude. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het uh, wordt uh, morgenochtend glibberen op de wegen. Ja, eigenlijk uh, nu ook al, maar morgenochtend helemaal met code oranje. Rijkswaterstaat adviseert morgen om niet naar je werk te gaan... maar thuis te werken als het kan. Uh, er is vandaag al ruim 8 miljoen kilo zout op de wegen gestrooid. Zo. Oh. Uh, maar meerdere gemeentes laten weten dat nu het strooisout bijna op is. Sommige gemeentes die strooien daarom alleen nog maar op de echt belangrijke routes. Dat zijn de grote wegen waarschijnlijk. Ja, precies, de hoofdwegen. Uh, ik heb nu toch weer een leuke website gevonden, joh. <lacht> Rijkswaterstaatstrooit.nl. Ja, geweldig. Ik Even een beetje mee. strooit.nl. Wat ja. kan ik daar vinden dan? Alle cijfers over strooizout. Zo! Dat is gaaf. <laughs> Dat is kikken zeg. Sinds oktober is er 89 miljoen kilo zout gestrooid. Nee joh. Ja joh. En de strooiwagens hebben sinds die tijd allemaal bij elkaar... meer dan 1 miljoen kilometer gereden. Holy shit. Je kunt ook zien waar ze allemaal rijden. En zo je kunt alle, alle strooizoutroutes allemaal zien. En ook de wegdektemperatuur... Ik kan inzoomen, uitzoomen. Ja, ik moet wel zeggen, het is serieus wel cool. Ja, het is, ja, is wel echt gaaf. Ja. Ja, ik zie dat voor me dat jij dus de hele avond dit uh, gaat zitten refreshen. Ja, inzoomen uitzoomen, inzoomen, uitzoomen. Oh ja, ik zie dat de weg nu bij Waalwijk, dat is de A59... is min 2,8 graden. Ja. Ja, wat moet je ermee verder? Nou, is het gewoon leuk. Nou, leuk om te weten. Je moet, toch, je moet toch morgen thuis werken. Dan kan je tegelijkertijd even deze website lekker... Ja, je checken. komt nergens meer aan toe, maar boekmarken hem en ga morgen lekker doorspitten. Rijkswaterstaatstrooid.nl Dat is de place to be. <laughs> uh, ja, daar heb ik ook nog heel ander nieuws. Uh, het gaat niet echt lekker met koffieketen Starbucks... Ja, ooit was het een populaire tent, maar de winst loopt terug. De nieuwe topman die probeert de tij nu te keren. Hij wil onder andere dat je naam weer op je koffiebeker geschreven wordt. Uh, doen ze dat niet meer? Nee, dat is echt zo'n Starbucks ding. Hè? Ja, joh. Maar dat doen ze, bij heel veel plekken doen ze dat al lang al niet uh. meer. Uh, dus die topman heeft nu 200.000 nieuwe filstiften gekocht. Oh, dat was het probleem. De filstiften waren op. Nou ja, hij wil gewoon echt weer policy van maken. Ja. Die naam moet daarop. Nou, super slim. Want mensen gingen natuurlijk een foto maken. Op een gegeven moment was ook het gerucht dat uh, ze dat expres deden achter de counter. Dus dat jij dan zei, uh, ik ben Eefje, en dan wordt er, wordt er een totaal random naam opgeschreven. Zodat dus jij dan op Twitter bijvoorbeeld ging zetten hé, hey, ze hebben een hele rare naam erop oh. gezet. En dan zag je het Starbucks logo en jouw gekke naam, waardoor dus het Starbucks logo bij heel veel mensen over de drempel kwam. Wow. Dat, was het, uh, dat was het gerucht. En je slaap bijhouden met een app op je telefoon of op je smartwatch... Uh, ja, meer dan een kwart van de Nederlanders doet dat. Je kunt dan zien uh, hoe diep je slaapt, hè, wanneer je in je remslaap zit... Uh, dat soort dingen. Uh, vooral mannen die doen dat. Maar zo'n trekker werkt soms ook averechts. Oh, ja. Ja, ruim 10% ervaart stress door de slaapscore die eruit komt. Ja, Als die niet goed is dan voel je je toch, heb je toch het idee dat je niet lekker geslapen hebt. Dat is precies wat het probleem is. Ik denk dat mensen die zo'n slaaptrekker gebruiken... als zij een geweldige nacht hebben gehad... ze hebben heerlijk geslapen, 9 uur gepakt... ze openen die app op hun telefoon... en die app zegt, je hebt niet goed geslapen... dan ga je meteen met dat gevoel ga je de dag in. Wat stom. Ja, je hebt helemaal niks aan. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. We stempelen het hitdossier al op dinsdag 6 januari 2026. Zometeen op nummer 1, Samber met 12 to 12. Ons liedje uit de qsk room van afgelopen jaar. Op nummer 2 de ex-alarmschrijf van Lady Gaga... en op 3 de nieuwe binnenkomer van Bente. Eerst naar Taylor Swift. Zij beheert al 8 weken lang de koppositie in de top 40. Maar naast dat goud heeft ze ook een andere hit in handen... die langzaam maar zeker begint te stijgen. Open light, ex-alarmschrijf vanavond op nummer 4... Haar jaar is goed begonnen, want zij begint 2026 met haar derde top 40 hit. Half jaar geleden was ze voor het eerst in de lijst te vinden, toen samen met Bluff. Hoe haal ik dit vast, samen met Bluff? En nog een maand later, toen was ze er met haar allereerste solo hit, Kan je me zien? Kan je me zien? Top nummer 5 in de lijst is dus een dikke top 10 hit geweest. Momenteel staat ze daarmee nog steeds in de top 40. Maar er mag ze sinds afgelopen vrijdag nog een hit bijschrijven. Opnieuw een solotrack, Bente Hoogtevrees. Nieuwe muziek vanavond op nummer 3. Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?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 2026 gaat als volgt de archief in. Taylor Swift, X-Alarm zetten Opal Light op 4. Bente, nieuwe muziek, hoogtevrees 3. En de Dead Dance van Lady Gaga op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Het anthem van de qsk Room 2025, 12, -12 van Somber. Ja, we waren druk met puzzels, natuurlijk. Maar als Somber voorbij kwam, dan werd er direct tijd vrijgemaakt om voluit te dansen. Gelukkig zijn niet alleen wij fan, want sinds vrijdag heeft hij een piekpositie te pakken. Met een vijfde plek in de top 40 kruipt hij dus steeds meer richting het erenpodium. Vanavond mag je daar lekker aan sabbelen, lekker aan proeven. De nummer 1 van vanavond is voor Sombra en 12 to 12. Nummer 1. Net of verder op deze vanavond, de Summer en 12 to 12.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 Comptez mes doigts, eh, hey. papa.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 elle m'a mis fois que j'ai compté mes doigts hey. zeg of niet? Of is dit voor zometeen? In principe is dat voor zometeen. Okay, okay, maar ik kan alvast kan kan iets vertellen? Stromaai, papa, hoe thee hoorde je? Joost Winkles, die vertelt mij net uh, tijdens uh, dit uh, liedje. Iets geinig over uh, de avondshow, die zometeen losbars om 7 uur. Kijk, ik kom uit een onwijs onderwijsgezin. Ja. Al mijn ooms en tantes, die zaten in het onderwijs. Mijn broer zit in het onderwijs. Uh, en een, uh, zelf, weinig dus zelf weinig van opgestoken. Zelf uh, weinig van opgestoken. Eén diploma behaald in mijn leven. Toen bij de radio gaan werken. Precies, maar een leuk <laughs> radioprogramma uh, is een radioprogramma waar je iets van kan leren. Dus ik doe het Sneeuwcollege. Dat is dus een hoorcollege. Dus je kan lekker dicht tegen de radio aankruipen. Maar en wat dan? De gewoon antwoorden op vragen die je hebt. Bijvoorbeeld antwoord op de vraag: Hoe kan het nou toch zo zijn dat als er één vlog sneeuw valt, dat dan het hele spoor plat ligt? Ja, Bijvoorbeeld. Dat is een hele goede Bijvoorbeeld. vraag. Ja, ja, ja, We duiken ook even dieper in op Code Oranje. Want wat betekent eigenlijk code rood? Dat komt hierna. Wat gaat er dan eigenlijk? Ah, dat zijn ja. allemaal vragen die wij ook hadden kunnen beantwoorden. Precies. Binnen. En hoe zit het eigenlijk met die strooiwagens? Ik heb ja. zometeen zo'n leuk feitje over de strooiwagens. Nou, het is grappig dat jij hierover begint. Wel. Dankbaarheidsmomentje. Mijn dankbaarheidsmomentje... dat is eigenlijk gericht aan iedereen die werkt voor Rijkswaterstaat. Nou, en die gaan we daar nog eens even in het zonnetje... Dan ben je ja! Nou ja, vertel, nou. vertel, wat dan? Wat nou, dan? Ja, gewoon het feit. Ja. Ik heb veel gereden over, ja. uh, over de A2 gisteren en vandaag. Ja. Het, is, het is gewoon schoon. Kijk, schoon ja. uh, schone ush, natuurlijk. natuurlijk. Het is weer echt, het is gewoon eerst. Ja. Ja. Maar het is super goed. Er wordt zoveel gestrooid. En uh, Evi, die heeft net de website uh, rijkswaterstaatstrooid.nl. Volgens mij was het Rijkswaterstaat. Dat is dus een site waar je alles vindt over dus het strooien ja. van Rijkswat. Ga ik daar nog van. fantastisch. Door, weet je, dat komt dus door een aantal strooiwagens en hoeveel precies? Oh. Zometeen in het rol gelezen. Oh, Zometeen na 7 uur Joost Vingels met Holy worden van Marshmallow en Jenny Roll...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 Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting.